Dit was...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 Met Met nu de herhaling van Zondag in Kermeland. Such Okay. Het was een talk talk en such a shame. Bloemendaal op 105.8 FM en Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. Even na drie uur welkom bij Tweede Uur op CFM en AB Radio van Zondag in Kermeland. Met vandaag uiteraard enorm veel sports. We houden de belangrijke eredivisie wedstrijden voor u in de gaten. En we hebben ook nog het hockey en voetbal uit Bloemendaal. Ja, we gaan uh, straks weer verder uh, met uh, gaan we Tjerk weer bellen in zaken Bloemendaal DSK. En uh, we gaan naar uh, niemand minder dan uh, Frits voor het uh, hockey van Bloemendaal tegen Tilburg. En verder uiteraard ook uh, in deze zondag in Kennenland uitgebreid aandacht voor Bevrijdingspop. bevrijdingspop. Vijf mei aanstaande. Ja, we gaan om half vijf bellen met de voorzitter van stichting Bevrijdingspop Haarlem. Niemand minder dan Marcel uh, Sukkel. En die gaat ons even de laatste updates uh, vertellen... ...omtrent de voorbereidingen voor de grote dag van woensdag. En de Pop radio is de hele dag te beluisteren op CFM, AB Radio, HLM 105 en Radio Beverwijk. Vanaf 11 uur, meen ik. Vanaf 9 uur beginnen de uitzendingen bij CFM, vanaf 11 uur. Okay. Want van 8 tot 11 is er een speciaal programma. Radio Oranje. Radio Oranje. Wat gaat daarin allemaal gebeuren, Robertje? Nou, we gaan op een luchtige manier, voor zover dat het mogelijk is, gaan wij drie uurtjes terug in de tijd... En we beginnen natuurlijk in 1940. En uh, we hebben radiofragmenten, uh, live radio, ja, radiofragmenten van Radio Oranje. En met name op de invasie van Normandië. We hebben uh, de speeches van koningin Wilhelmina. En natuurlijk ook veel muziek uit die tijd. En zo gaan we gaandeweg uh, richting uh, heden. De hele dag, bevrijdingsdag op uh, vier radiosinders tegelijkertijd. Dat mag je absoluut niet gaan missen. Deze van Falco en daar der Commissar. Vanmiddag heel veel sport bij zondag in Kennemerland. We gaan weer snel over naar het voetbal. De wedstrijd Bloemendaal tegen DSK Tsjerk. Hoe is het daar? Ja, maar de wedstrijd net uh, uh, drie minuten oud. in de tweede helft. En, uh, net al twee kansen voor Bloemendaal. Het was eerst Toon weer die hem een goed schot ligt, losliet. En uh, die kwam net uh, aan de verkeerde kant van de paal uit. En daar was die kans verkeken. Daarna was er een goede vrije trap van de Gijsje aan de volgeef. En uh, die kon uh, Tim Jones ook pakken. En die schoot aan de verkeerde kant van de paal. Daarna was de vrije trap. en Gijs hem ook heel goed op zijn patoffel. En uh, de keeper kon net uh, wegboksen. En toen was het paal John die hem uh, er zat kon intikken. Maar werd wederom van de lijn gehaald. Dus het is weer het begin van de eerste helft. Het is exact een kopie ervan. kansen ze weer aan beide kanten. Maar nog steeds 0-1 voor DSK. En dat betekent... Dat er nog drie keer uh, doorvoeren. Dat keihard kei gewerkt zal moeten worden natuurlijk. Om die overwinning hier uh, binnen te slepen uh, op, het, uh, op het eigen veld. En als uh, DSK nu probeert een aanval op te zetten. via de rechterkant van het veld? Uh, de rechterkant deed het nog steeds tegenover. Zo krijg je van Sebastian Thomas. Wijzer. Sebastian Thomas uh, herover die bal. En uh, moeten we nu gaan geven. Gaan we kijken wie hij spelen. Het laatst dan ga gijs jouw pogreis. gijs je terug naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas lang op Paaltje. paaltje Pak je bal goed aan. Ik hebben meteen één man in zijn rug. Plaatsen we heel goed richting, uh, richting Woutersnel. Woutersnel meteen door naar Paul Jones. Maar die bal is hard dat betekent dat, uh, dat die er niet bij komen. En die bal die gaat over de voring heen en dat betekent uh, dat er ingooi komt voor uh, Bloemendaal. En dus Gijs, Gampoel, die gaat die bal herhalen en, uh, om een snelheid te maken in het spel, om dus, uh, die druk te houden op het doel van uh, DSK. De Gijs, Gampoel, ja, Gijs. Gaan kijken waar die heen kan gooien. Gooit het dan richting Woutersnel. Woutersnel gaat snel aannemen. Gij heeft de bal in zijn voeten. Krijgt de man tegenover zich. Gaat richting het strafsgebied. Moet u gaan schieten. En hij schiet. En hij gaat kant langs de kant, van de, de paal. Gaat hier langs. Maar het was een goede actie van, uh, van Wouterskaal, wederom, En uh, dat betekent dat uh, Bloemenau. terug te is op het doel van uh, DSK, Dennis Jordaan. Dus uh, die moet alle zeilen bij gaan zetten. En staat er continu dus uh, zijn mensen te, aan te moedigen en te dirigeren. van Ga daar staan en pak die en pak die. Bloemenau wisselt veel met de buitenspelers. Van links naar buiten en links naar linken, buiten naar rechts buiten. Hoe niet los? Plaatsen met Tim Jong, Tim Jong, hij heeft de bal in zijn voeten. Gaat kijken waar hij heen gaat verder. Plaats naar Kuit, Kuit. Naar water snel. Water Lenk snel. keer door naar Kuit. Kan Kuit hem inhouden? Nee, die kan hem niet inhouden. Dat betekent een ingooi aan de rechterkant van het veld voor DSK. Een meter of twintig van, van de, de hoekslag af. Maar die bal die zal eerst gehaald moeten worden, komt die bal er ook. Dus DSK die die ingooit kan gaan nemen. Kom maar, kom maar. Gaat kijken waar hij heen kan. Kom maar, gooi dan ook hier. Had ik niet vlak voor die die bal kunnen oppakken. Het Kloos. ook geclose. Ik één keer door naar, naar Paaltje. die kan er niet bij komen. En dan komt er een gevaarlijke bal. En dan zal de, de, de Lonen die, die bal terug moeten plaatsen. Plaatsen we dan ook goed richting Pieter. Pieter raakt die bal niet goed. De scheidsjapon heeft niet verder gedirigeerd. En het is naar Tim John die in die wijk gekomen. En dan is toch deze kamer die de bal kunnen oppakken in het middenveld. Ballen zijn voeten. Aan de linkerkant van het veld. Naar de nummer 6, Manuel Die gaat er in het stadsgebied. Dan moet Sebastian Thomas komen. Die drukt zijn man goed naar buiten toe. En uh, deze kamer wordt naar buiten gedrongen. Naar het Gedaan. Het is dan weer een burgeraam die die bal aan zijn voeten heeft. Ga kijken wat hij doen kan. Heeft die bal nog steeds zijn voeten? Weer dan door te plaatsen. En dan moet Sebastian Thomas komen. Sebastian Thomas komt er goed tussen. Plaats die bal door naar Kuit. Kuit. Bal in zijn voeten. Krijg je meteen 1-2-wandel omheen. plaats ze terug naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas geeft er lang op uh, op Woutersnel. En dat betekent een ingooi voor Woutersnel hier aan de rechterkant. En dan gaat kijken waar hij heen kan gooien. En dan laten we het dan liggen dan aan uh, welke klooster. Welke klooster moet het gaan doen, snel. Die er snel uh, naar voren toe gedirigeerd wordt. Uh, welke klooster gaat kijken waar hij heen kan gooien. Gooit het dan richting Wouterstel. Snel moet het gaan doen. Koppelkocht komt ook dan paalt je ook kan bijkomers, uh, het is uh, geen shampoo, ga je die bal oppakt, Laten we er een keer door, dan ben ik het veld, Maar daar kan niemand bij, dat betekent dat DSK wederom die bal kan oppakken. Dat is Tim Jones, die er goed tussen komt bij die bal. Tim Jones, gaat dan kijken, want Toombeer is zo'n het spel. En getaren... nee, nee, nee, nee, nee, absoluut, geen buitenspel. Het is Toombeer, die erbij gekomen, kan hij nog steeds die bal halen. En, wordt er gewoon... nee. en dan wordt er nu een achterbal gegeven. En dat betekent dat die allemaal afgeslagen is. En dat er gewoon een uh, achterbal gegeven wordt. En dat hij hier gespeeld is bij de minuten de tweede helft. Het standaard is dus nog 5-0 tegen De Spanning alom wat betreft het uh, voetbal in uh, Bloemendaal en uiteraard ook het hockey. We houden je op de hoogte bij zondag in Kennemerland. De muziek van uh, Anouk uh, bij CfM en AB Radio. Je Drie days in a row snel weer over naar uh, Frits Rijk. De hockeywedstrijd Bloemendaal tegen Tilburg. Frits. Ja, Bloemendaal uh, schijnt het, het noodlot uh, te hebben getakt. Want hetzelfde scenario als uh, vrijdagmiddag... toen Bloemendaal op, uh, op achterstand kwam in die eerste helft... Uh, tekent zich ook nu af. Want uh, na een kwartiertje in die eerste helft... kwam uh, Tilburg op voorsprong... En Bloemendaal ging daarna wel uh, in, Meer in de aanval Het creëerde ook wel een veldoverwicht Maar gescoord uh, is er nog niet Zodat we nu misschien met één of twee minuten Nog voor de rust Nog steeds voor 0 voor Bloemendaal En 1 voor Tilburg uh, op het scorebord zien En dat is toch iets anders Als we allemaal gedacht hadden We dachten dat de misère van de, de afgelopen weken Achter ons was Maar het is nog uh, kommer en kwel Bij uh, Bloemendaal Want uh, de combinaties wilden niet lukken uh, De mensen kunnen nauwelijks uh, elkaar vinden. En dan zie je het gegeven... dat uh, de grote namen op de solo-tour gaan. We hebben Jamie Dwyer en Teun de Nooijer... ballen zien ophalen... op de eigen 23-meterlijn. En dan uh, maar proberen... Uh, de hele verdediging van Tilburg uit elkaar te spelen. En dat lukt natuurlijk nooit. Op dit moment uh, is in de maak... de tweede strafcorder voor Bloemendaal. De eerste werd uh, door Olmer Meijer... Uh, goed ingeschoten, maar... via een stik van Tilburg... ...van richting veranderd. Eh, dat levert er dus niks op. En nu, vlak voor rust, mag Bloemendaal het nog een keer proberen. Het, het doel is aan de kant van de Brede-Rode Laan. Eh, dat is eh, een, een positie die Bloemendaal eigenlijk niet zo graag heeft. Ze spelen liever richting Clubhuis. Dat zien we dus in de tweede helft. Maar eh, vooralsnog is de strafcorner eh, in de maak... ...door een, een, een soort werkoverleg eh, in, de, in de doelmond eh, bij Tilburg... ...waar spelers elkaar nog een beetje de laatste instructies geven. Het is een soort koude oorlog, dat moet je erbij zeggen... ...om de tegenstander uit de concentratie te halen. de Nooyer staat klaar met gespreide benen om die, om die bal aan te schuiven. Maar er wordt te vroeg uitgelopen dat Tilburg... ...ja, Tilburg haalt alles uit de kast. Alle tactische foefjes om uh, Bloemendaal uh, toch een beetje zand in de ogen te strooien. Maar nu staat het uh, allemaal goed. Er schijt de hand omhoog. De fluit kan ik niet horen. Ik kan wel zien of de Nooyer... Uh, hij uh, gaat spelen, daar komt die bal. Hij wordt gestopt en Jolie die hakt over de bal heen. Het is een, uh, een, een soort variant waaruit lijkt dat Jolie mistast. Maar het is uiteindelijk toch Meijer die op slag van rust de, de score een draaglijke aanzien geeft. Bloemendaal 1 en Tilburg 1. Het wordt nog heel mooi in de tweede helft. Oké okay, en uiteraard gaan wij die ook volgen op de radio Frits. Dankjewel voor dit moment. Dat was Frits. Du, du, du, du, du, du, du, du. Frits is zo snel. Die namen we nog net, eh, net eventjes mee. Hè? Bij, bij de radio. Dag Frits. Ja. Hey, we kijken eens even naar de tussenstanden. De belangrijkste wedstrijden. NAC Breda tegen FC Twente, 0 tegen 1. Twinten staat dus nog steeds voor daar. NEC tegen Ajax. Daar komt hij aan. 0 tegen 3. Dus Ajax is lekker bezig. maar ja. Alles is in de handen van FC Twente. Hij doet gewoon zijn plicht, dat is klaar. Daar hoeven we niet meer naar te kijken. Het gaat nu naar de wedstrijd Nak Breda tegen FC Twente. Nou, we zijn heel benieuwd hoe dat verder gaat verlopen. En houd je op de hoogte bij CFM en AB Radio. Zondag in Kennenland, bij je tot aan vijf uur vanmiddag. Met nu Irene Kara en What a Feeling. When nothing but a slow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 Irene Kema en What a Feeling. Snel weer over naar Cherag uh, voor het uh, voetbal natuurlijk. Hallo. Hallo? Ja, goedemiddag, hier is de stand 1-1 geworden. Het was in de tiende minuut van de tweede helft dat Gijsjof Poelgeest die bal engels slot maakt. En daarin een doel. En dan heeft de keeper van de DSK wel drie keer mazzel gehad met binnenkant taalballen van, van Bloemendaal. En ballen die die Ja, dat hij niet meer wist hoe hij moest stoppen. Maar toch nog net een handje kreeg. En Bloemendaal is een druk in deze wedstrijd. En het staat hier nog steeds nu uiteraard. Na het doel van Gijsjof Poelgeest staat de stand op 1 tegen 1. Oké, okay, straks meer van Tjerk de Blauw. To our room, He'd be the voice of him. He said that we would thank him later in Garamaland. Naar het voetbal Tjernak. en hier is de stand uh, 1-2 geworden in die wedstrijd tussen uh, Bloemendaal en DSK slaan de van de DSK aan de rechterkant van het veld. En uh, Sebastian Thomas die de eerste helft al zwaar gebaseerd raakte door een klutsch uh, ja, door een, door een eigenlijk. en uh, Die stortte er aarde en uh, die moet nu ook gewisseld worden. En daardoor kon hij hem niet meer houden. En uh, daardoor uh, kwam die man vrij van DSK. Die legde hem zo voor, uh, voor het hok en die kon hem intikken aan de rechterkant. Uh, zo op het doel. En dat betekent dat, de, uh, dat de DSK hier in deze wedstrijd weer voor staat met 1 tegen 2. Looking out at us. De zondagmiddag ja, <laughs> <Yo>, De <had>. <laughs> kids in Amerika Bij zondag in Kennemerland Nou we hebben ze voor je De tussenstanden van de Eredivisie De wedstrijden die vandaag om half drie aangevangen zijn Feyenoord tegen SC Heerenveen 2 tegen 2 op dit moment De tussenstand FC Groningen tegen Sparta-Rotterdam 2 tegen 0. NAC Breda FC Twente, Nog. een van de belangrijkste wedstrijden natuurlijk van vandaag. We zitten bij dat eentje te wachten. 0 ja, heb je een merkstift bij. Ik ja. kan het een kwartaal veranderen. NAC Breda FC Twente, 0 tegen 1. Dan eh, Nick Ajax. Ajax gaat lekker uh, op weg, maar ja, is toch heel afhankelijk van het uh, eindresultaat van FC Twente natuurlijk. 0 tegen 3. RKC Waalwijk tegen VVV Venlo, 1 tegen 0. DJC Willem 2, 2 tegen 0. FC Utrecht tegen Vitesse, 1 tegen 0. En de wedstrijd AZ-PSV daar nog steeds een gelijkstand, 0 tegen 0. Heracles Almelo, tenslotte tegen ADO Den Haag, 2 tegen 0. Dat wat betreft de tussenstanders. duidelijk weer meer sport bij zondag in Kedemeland. Hockey tegen Tilburg en uh, Bloemendaal voetbal tegen... DSK. DSK. Ja. Wat stond dat ook weer voor? Uh, ja, goed hoor. Ja, ja. Door samenspel... Door samen uh, kampioen. Kampioen. Ja, ja dat, dat was hem. Was hem. <laughs> Hoeveel zin is zo, het? Zal ik daar veel meer over, eerst nog even muziekjes. muziekje Komt-ie aan. Oh, hij me with respect. He's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 Spent ages giving head that altijd zo vrolijk van worden. Hè? Ja. Van deze plaat. Van uh, Lily Allen. We worden uh, ditmaal de single Not A Fair bij CFM en AB Radio op zondag in Kennemerland snel weer over naar het hockey. Bloemendaal tegen Tilburg Frits Reek, Hoe is het daar? Nou Rob, jij had uh, muziek op, uh, waar je zei van ik word er vrolijk van. Ja. En uh, nou ik denk dat de toeschouwers ook uh, vrolijk van worden van Bloemendaal. Want uh, hadden eerst Olmer Meijer, die uh, aan het begin van de tweede helft uh, de strafcorner achter uh, Couton, de Tilburgse doelman, uh, pushte. En een minuutje later uh, was het Jamie Dwyer die uh, na een combinatie met Jee. de, de Nooier en Brouwer het af mocht maken. En dat betekent dat onder de er gelachen en gedronken wordt, want Bloemendaal leidt met 3 tegen 1 tegen Tilburg. Dat zijn goede berichten, Frits. Ja, vooraf had je gedacht van, nou, het is heel normaal, maar als je de eerste helft had gezien, dan denk je nou, Bloemendaal krijgt het, deze competitie nog heel moeilijk. Laat staan, ze gaan deze wedstrijd nog niet eens winnen, maar de zon schijnt, ondanks dat het regent. Laat ik zo zomaar zeggen, Rob. Bloemendaal heeft zich herpakt, om het maar eens op zijn Belgisch te zeggen, en het leidt tegen een iets aangeslagen Tilburg... met drie tegen 1. Oké, okay, maar daar hebben we absoluut geen moeite mee hoor, Frits. Nee. <laughs> Toch? Nee, daar hebben we geen moeite mee. Nee, dat <laughs> dacht ik ook. Albert-Jan, had jij nog gevraagd? Ja, nou, ik, ja, ik was uh, eigenlijk uh, uh, even benieuwd... want toen ze op 1-1 kwamen... was je niet echt enthousiast? Nou, het, het, uh, we hadden gehoopt, uh, Albert-Jan... dat uh, Bloemendaal... na ja. de wanvertoningen uh, tegen Rotterdam en tegen Laren nou. uh, uh, vandaag... Want er is gisteren is, is er, is er gesproken uh, onderling. Uh, ja, toch iets wilde rechtzetten. Maar als je die eerste helft had uh, gezien, ja, het was toch uh, dramatisch. En heel verdiend kwam Tilburg op voorsprong. En wonder boven wonder dat uh, onder de uh, uh, Meijer de, die, die, die er opslag er ja. dus nog in doet. En, en dan, ja, dan komen ze toch anders uh, de kleedkamer uit. Goed. En uh, het heeft allemaal uh, geholpen. Maar. Uh, laten we hopen dat de crisis, uh, althans uh, <laughs> niet voorbij is, maar de weg omhoog weer terug is gevonden. Oké okay, Frits, zeg bedankt. We komen straks weer bij je terug. Yep. Tot zover Frits Reek inderdaad met het hockey vanuit Bloemendaal. Goede berichten, 3 tegen 1. Daar en houden we bij van. Ja. But I planted that see, just let me grow I'm on my knees while I'm there Cause I don't wanna lose I got my arms all spread I hope that my heart gets fed Matter of fact, girl, I'm better. Radio en CFM Zalvoort hoorde je de single van Metcom en Peking. We gaan weer snel over naar Tjerk de Blauw voor het uh, voetbal Bloemendaal tegen DSK Tjerk. En hier is de stand uh, 1-3 geworden in die wedstrijd. tussen uh, en Broemendaal uh, en DSK. Broemendaal probeert van alles eraan om uh, tegentreffen te maken, maar heeft het geluk niet aan de zijde vandaag. Dat kan je gewoon dadelijk zeggen. En het is uh, al twee, drie keer, vier keer, vijf keer op de paal. Dat kunnen gewoon dadelijk zeggen. Kieper kan een net een handje krijgen. Komt nu een aanval van Boemendaal uh, met Gijsjean Poelgeest. Die snel die bal aanhalen is. Gijsjean nee, gaat kijken hoe hij heen kan gooien. Heel Boemendaal uh, is naar voren. Heel DSK zit die verdediging. Tim John. Tim John heeft de bal op zijn voeten. Gaat onze man heen. Glijt weg. Heeft hij wel nog steeds zijn voeten? Gaat er toch weer tegen het spel van DSK aan? Een paar meter lang verder is hij wederom een in ingooi van Boemendaal. Gijsjean nee, Poelgeest gaat kijken hoe hij heen kan gooien. Gooit hem dan naar Rick uit. Rik uit. Weet dan door de plaats van Waatsersnel. snel. naar het uh, John, Die kan er niet bij komen. Moet Tim komen. Tim. er nog een keer die bal. En dan is het daar uh, Toon uh, Tim weer. Die weer. Die bal te plaatsen, maar dat lukt ook niet. En dan gaat hij over de heen. En dat betekent dat die kans uh, verkeken is. En dat dus uh, DSK, die uh, deze wedstrijd uh, op dit moment nog steeds aan de goede kant van de score zit. Oké, okay, dankjewel uh, Tjerak. En uh, tot zover het uh, voetbal bij uh, CFM en AB Radio. Zo dadelijk uiteraard weer veel meer sport. We houden je op de hoogte. Je blijft op de hoogte bij CFM en AB Radio. Eerst gaan we weer wat muziek draaien uit de... Dat ik zeggen. De plaatjes tot de, de, de podium. Ja, was een leuk begindeuntje. was ja. een leuk begindeuntje. begon goed. Muziek uh, draaien uit de jaren tachtig, wilde ik zeggen. Centervolt en uh, Dictator. Maar dat plaatje dat, uh, doet het uh, volgens mij niet helemaal meer. Maar uiteraard hebben we wel een andere voor je in petto. Ja. En uh, dat, uh, dat gaan we gewoon uh, nu meteen doen. Zo, heb je knijt. Ja, ja Een beetje zonnig, hè? Zonnig zo op een regenachtige zondagmiddag. Een beetje zonnige muziek. Layback Sunshine Reggae. Jan, we doen net alsof het zonnetje vandaag schijnt. Hè? Wat ja, is toch een mooi weer. Oh, geweldig. In de schijnt het zonnetje sowieso. <laughs> Dat dacht ik. En uh, bij Bloemendaal Hockey uh, schijnt het zonnetje sowieso natuurlijk. Hè? Ja, keurig. 3-1 uh, voorsprong. Ja, al uh, in... verplicht. Helemaal lekker. Goh. You're laid en back and sunshine reggae. Alweer het ene laatste plaatje in uur 2 van zondag in Kennenblad op CFM en AB Radio. Zo dadelijk zijn we er nog één uur lang met onder meer aandacht voor, ruime aandacht voor, bevrijdingspop, ja. 5 mei aanstaande. En uh, nog even een tussenstandje, NAC Breda nog steeds op een 0-1 achterstand tegen FC Twente. En Ajax heeft er even vier van gemaakt. Ja, Ajax is, ja. <laughs> die, die, ga, die, die gaan maar door. Weg, die gaan op weg naar de 100. Die <laughs> hebben er zin in, maar ja. Toch weer helemaal afhankelijk van natuurlijk de natuurlijk ook, tukkers. Ja, en verder is het natuurlijk in Europa ook nog op andere velden, voetbalvelden erg spannend. Maar daar komen we in het laatste uur nog even op terug. Oké, okay, Michael Biblie is de laatste voor 4 uur. Heaven met you yet.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 Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Minister Eurlings van Verkeer praat in Brussel met zijn collega-ministers uit de EU over mogelijke staatssteun voor luchtvaartmaatschappijen. Die hebben door de oaswolk na de vulkaanuitbarsting op IJsland grote verliezen geleden. De EU-commissaris van Verkeer denkt dat de luchtvaartsector rond de 2 miljard euro schade heeft geleden. Als een meerderheid van de minister staatssteun wil geven aan luchtvaartmaatschappijen, dan wil de EU-commissaris daar toestemming voor geven. Normaal is staatssteun aan de luchtvaartsector verboden. In Griekenland hebben duizenden stakers twee grote spandoeken opgehangen bij de Acropolis in Athene. Het is de aftrap van een 48 uur durende staking in het land, waaraan naar verwachting tienduizenden ambtenaren meedoen. Griekenland moet de komende drie jaar 30 miljard euro bezuinigen. Dat is een van de voorwaarden voor het verkrijgen van miljarden leningen van de Eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. Zonder die financiële hulp dreigt het land bankroet te gaan. Gisteren legden de vuilnismannen het werk al neer en morgen sluiten de luchtverkeersleiders zich bij de staking aan.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 De aanslag op Times Square afgelopen weekend werd verijdeld doordat iemand rook uit de geparkeerde auto zag komen en de politie alarmeerde. De verdachte wordt vandaag voorgeleid voor een rechtbank in Manhattan. De justitie gaat na of de Pakistan medeplichtig had. Het weer, het is wisselend bewolkt met in het noordwesten kans op een enkele bui. Vanmiddag meer zon, maar wel fris met maxima tussen de 8 en 12 graden en een stevige noordenwind. Dit was het NOS Journaal. Bent u op zoek naar een nieuwe was